In de Libische hoofdstad Tripoli voeren tanks van het regeringsleger... beschietingen uit op verschillende wijken van de stad. De tanks kwamen de straat op na urenlang afwachten. De gevechten volgden op uitbarstingen van vreugde... nadat de opstandelingen Tripoli voor het grootste deel in handen hadden gekregen. Journalisten hebben zware explosies en geweervuur gehoord. Een verslaggever van het Britse Sky News staat voor een ziekenhuis... op twee kilometer afstand van Gaddafi's commandocentrum.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 De Europese effectenbeurzen zijn de week na de zware koersverliezen van vorige week afwachtend begonnen. In Amsterdam opende de AEX 0,3 lager. Maar even later stond er een kleine winst op de borden. Er lijkt aanleiding voor weinig aanleiding voor herstel. Financieel redacteur André Mijnema. Het is een soort tank die de financiële markt in zijn greep heeft. En met name dan die Europese schuldencrisis, dat blijft gewoon een ongelooflijk hobbelpaard. Je hebt nu weer met die Finst Griekse deal. Wat moet je dan niet mee uh, kunnen we vinden om dan zomaar de hele deal voor Griekenland... de reddingsoperatie op losse schroeven gaan zetten, stel je voor. Nou, die zorgen, die heeft de beleggers echt vast. En beleggers zijn verder somber over de economische vooruitzichten. In het Verre Oosten gingen de beurzen verder omlaag. In Japan sloot de Nikkei-index een procent lager op het laagste niveau in vijf maanden. Op de A1 richting Amsterdam is bij het knoopend Hoeverlaken een vrachtwagen met kippen geschaard, de politie. Zeker tien voertuigen bij betrokken, dus personenauto's, drie personen bekneld. Een kind was ook daar bij die aanrijding betrokken en die is met ernstige verwondingen vervoerd naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur zat ook bekneld, maar is inmiddels bevrijd. En door het ongeluk is bij het knooppunt Hoeverlaken maar één rijstrook open. Het verkeer kan omrijden en u hoort zometeen waar. Dan het weer nog in het midden en noorden. Zon in het zuiden wolkenveld en kans op wat regen. Vanmiddag overal bewolking voor 20 tot 25 graden. Morgen wordt het drukkend warm, 25 graden of meer. En vooral in de middag zijn er stevige onweersbuien. ANWB-verkeersinformatie. Allereerst een waarschuwing. In Overijssel en Flevoland komt plaatselijk nog dichte mist voor. Dan aansluitend op het nieuwsbericht van het zware ongeluk op de A1. Amersfoort, eh, pardon, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken nu, nu nog vijf kilometer file. De verbindingswegen eh, zijn nog steeds afgesloten. Na nou, verwachting zijn die om 1 uur vanmiddag weer vrij. Verkeer richting Utrecht en Amsterdam kan omrijden via Ede. Dat is via de A30 en de A12. Dan is de N306 Harderwijk richting Kampen... bevolkt door ex-kampeerders van Lowlands. Tussen Biddinghuizen en Elburg staat nu een file van 3 kilometer lengte. Ah, het is lekker. Even uitleven op de gitaar.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 GOEDEMORGEN NEDERLAND Sven Kokkelman Rechters gooien huurders sneller hun huis uit. 70 jaar na de Engelandvaarders steken Nederlanders opnieuw de Noordzee over in een kano. Ondanks al het nieuws over resistente bacteriën wordt er niet, in, niet aan nieuwe antibiotica gewerkt. Antibiotica, die worden eenmaal niet levenslang gebruikt, maar zeven, ja, tien dagen. En dus de, de commerciële opbrengst voor de farmaceutische industrie is eh, dan beperkt. Het laatste nieuws uit Libië en het ochtendumeur van Henk Westbroek. Het is zes en een half over tien. Het vervolg is dit van KRO. Goedemorgen Nederland. De aanpak van woningoverlast in Nederland lijkt zijn vruchten af te werpen. Dat stelt de directeur strategie Anton van der Vlist van de woningcorporatie Vestia. Een van de grootste woningcorporaties van het land. Goedemorgen. Goedemorgen. U vindt het een goed idee dat rechters huurders sneller hun huis uitgooien? Nou, het woord gooien vind ik al uh, erg, uh, erg uh, zwaar aangezet. Kijk, het uh, uh, uh, uh, uh, uh, gebeurt sneller. Laten we ook nog even opstellen dat niet uh, iedereen overlast veroorzaakt. Want dat beeld wil ik ook graag even rechtzetten. Maar daar waar het gebeurt, daar wordt adequaat ingegrepen. En dat gaat tegenwoordig veel, veel beter. Ja, zijn we minder asociaal geworden? Uh, ik denk dat uh, in ieder geval men weet wat de consequenties zijn van asociaal gedrag. Of men daarmee ook mee, uh, minder asociaal is geworden durf ik niet te zeggen. Maar men uh, is zich ervan bewust dat wanneer men zich asociaal gedraagt in een, in een huurwoning... dat de kans dat men er wordt uitgezet groter is. Uh, en dat daarin ook een aantal voorbeelden die uh, de afgelopen tijd hebben gespeeld uh, meewerken dat mensen zien... Uh, joh, als ik uh, me op die en die manier gedraag... dan kan ik straks een ernstig probleem uh, ja. uh, krijgen. U beheert uh, 89.000 woningen. Ja. Hoeveel uitzettingen hebt u het afgelopen jaar gedaan? Eh, nou, eh, ik dacht dat het nu even over Rotterdam ging. Eh, die cijfers heb ik paraat. Ik heb ze trouwens ook wel van, het, van heel Vestia paraat. Dan praten we over 329 huisuitzettingen... maar waarvan het overgrote deel gaat over huurschuld. Ja. Dus dat heeft hier niets mee te maken. Ik denk dat als het gaat over huisuitzettingen eh, op basis van overlast... Ja. dat we dan Vestia breed op die 89.000 woningen... dat je praat over tot, tussen de 15 en de 20. Juist, maar goed, als je het hebt over het aantal uitzettingen in totaal... dus ook met huurachterstand, dan kom je op boven de 300. Dat ja. is toch bijna... Dag heen. Ja, maar dat gaat over het hele land. Het festival is een grote organisatie, dus als je kijkt naar 90.000 woningen, bijna 90.000 woningen, dan is het natuurlijk ook maar een heel klein percentage. Ja. Probeert u de overlast te beperken, daar waar het gaat om overlast, of bent u gewoon uit op snelle uitzetting? Hallo. We proberen ook preventief te werken. Dus we hebben allerlei programma's lopen om, uh, om huurders ook, uh, ja, noem het maar even, waarden en normen bij te brengen. We kennen huisregels, we kennen, we kennen lichte sancties, zwaardere sancties, om duidelijk te maken dat we het niet tolereren. Mm. Uh, dus wat dat betreft proberen we aan die preventieve kant ook allerlei in, uh, maatregelen uh, te bedenken om ervoor te zorgen dat huurders zich wat uh, socialer gedragen. Ja. Schieten we er eigenlijk iets mee op als je mensen uit huis haalt? Uh, ja, uh, het is niet zo. Hè. Want dat is ook een soort, uh, soort verhaal wat rondgaat: dat ze dan vervolgens bij de, bij de collega-corporatie worden gehuisvest en daar weer verder gaan met, uh, met overlastvoer. Waar gaan we dan naartoe? Over het algemeen zoeken ze toch tijdelijk huisvesting vaak bij familie of naar een zorginstelling om toch even de boel weer een beetje op orde te krijgen. Wij zorgen er in ieder geval voor dat ze niet één op één weer bij een andere corporatie en hetzelfde gedrag gaan vertonen. Nee, maar die mensen moeten ergens onderdak vinden. Dus is het niet zo dat ze dan op een andere plek in het land weer vrolijk verder gaan met herrie maken en een sociaal gedrag vertonen? Dat, dat zou kunnen, maar in principe uh, is het ook niet zo dat je als uh, huurder zomaar overal even weer terecht kan. Wij vragen, de meeste corporaties vragen in ieder geval een verhuurdersverklaring van de voorgaande verhuurder. Ja. Waarin je natuurlijk op die manier wel kan zien of wat je in huis krijgt. En als je een probleem in huis krijgt, ja. kan je natuurlijk ook met elkaar afspraken maken over hoe gaan we met elkaar om. Op het moment dat het weer problematisch gaat worden. Ja. U hanteert een beleid met gele en rode kaarten. Een gele kaart is de laatste waarschuwing en rood betekent je huis uit. Kun je ja. stellen dat die aanpak werkt? Ja, dat durf ik wel te stellen. We, het is niet zo dat we nou massaal uh, gele en rode kaarten uit, uitreiken. Er zijn in 2010 zes rode kaarten, heel Rotterdam breed uitgereikt. Dus zes uitzettingen op, uh, op basis van die rode kaart. Uh, maar het aantal gele kaarten en het daarmee niet opvolgen naar een rode kaart... Uh, geeft toch de burger moed dat uh, mensen hun gedrag aan het veranderen zijn. Goed, wat is de belangrijkste uh, reden voor uh, huurachterstand eigenlijk? Is dat ook nog uh, uh, gelieerd aan de economische crisis? Met andere woorden, stijgt het aantal eigenlijk? Nou, Op dit moment is het aantal stabiel. Uh, daar doen we ook allerlei maatregelen om met schuldhulpverlening en er snel bij zijn en te kijken of we uh, uh, met, uh, met zorgpartijen of andere partijen en de gemeente vooral uh, er vroeg, vroegtijdig kunnen ingrijpen om het uh, probleem op te lossen. Ja. Uh, dat, dat, dat loopt bij ons op dit moment niet op. Wat je wel ziet is dat mensen het moeilijker hebben. Dat, dat, dat klopt. Dus het aantal gevallen wat in, in, in het voortraject zit, dat neemt toe. Maar het aantal huisuitzettingen op, uh, op basis van huurschuld, dat is bij ons niet in ieder geval nog stabiel. Anton van der List van woningcorporatie Vestia. Ik dank u wel.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 Vandaag de eerste aflevering van deze serie van jonge radiomakers die het vak proberen te leren en uh, misschien wel aan een baan kunnen worden geholpen. Steeds vaker lijken bacteriën resistent tegen behandeling met antibiotica. Maar waarom wordt er dan niet in nieuwe geneesmiddelen geïnvesteerd? Jules van der Leeuw duikt het lab in, op zoek naar het antwoord. Wat de voor kwekje heb je? Gram negatief staf. Maar is de kolie of een Dat Is kolie? Dat weet ze nu omdat ze aan de plaat ruikt. Officieel mag dat niet meer.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 Zeker de komende jaren zullen we gaan zien, voorspel ik... dat we af en toe echt in de problemen komen. Er zijn EHEC-bacteriën gevonden. De bacterie op. maakt steeds meer slachtoffers. Mogelijk zijn zo'n 1800 mensen die in het Maastadziekenhuis in Rotterdam... hebben gelegen besmet met multiresistente bacteriën. De ervaring van epidemioloog Mark Bonten... werd door het Maastadziekenhuis ingeroepen om de crisis te bezweren. Maar waar komen de resistente bacteriën eigenlijk vandaan? Nou, wat we zien is... Um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 Jules van der Leeuw was de maker van deze uh, reportage... in het kader van de Masterclass. Uh, onder onze begeleiding worden jonge radiomakers in de gelegenheid gesteld... om reportages te maken. Ten nagedachtenis aan uh, Dirk van Egmond, die ooit eindredacteur was... bij dit programma. Morgen dus een andere jonge radiomaker... die onder begeleiding een reportage voor u maakt. Vragen en opmerkingen zijn welkom op Goedemorgen at Straks met een kano de Noordzee oversteken. Engelandvaarders anno 2011... Eerst nu het laatste nieuws uit Libië. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. Er wordt nogal eens gespeculeerd over contacten tussen Libië en Zuid-Afrika. Nou, de Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft gereageerd, Kwana Mashabana. Zij heeft een persconferentie gegeven. En ze ontkent dat Zuid-Afrika een rol speelt bij de aftocht van Gaddafi. En ze ontkent van alles en nog, wat. ze zegt hoogst verbaasd te zijn dat media dat melden. Ze weet niet waar Gaddafi is, zegt ze. En het verhaal ging ook dat er Zuid-Afrikaanse vliegtuigen in Libië zouden zijn. Nou, dat is helemaal niet waar, heeft die minister gezegd. Er is er eentje in Tunesië en dat vliegtuig is bestemd om Zuid-Afrikanen op te halen die weg willen uit Libië. En volgens de minister heeft uh, de president van Zuid-Afrika, Zuma... de afgelopen week ook helemaal geen contact gehad met Gaddafi. Zuma die heeft ooit wel geprobeerd om een wapenstilstand tot stand te brengen in Libië. Maar het uh, lijkt er dus aan alle kanten op dat Zuid-Afrika eigenlijk zijn handen aftrekt van uh, Gaddafi. En zoals de minister van Buitenlandse Zaken nu zegt op die persconferentie... het is aan de Libiërs zelf om hun toekomst te bepalen. Dan naar onze regio de NAVO. Secretaris-generaal Rasmussen zegt dat het duidelijk is dat het libische regime ja, ten einde is. Hoe eerder Gaddafi dat beseft, hoe beter en vertrekt, hoe beter dat allemaal is voor het libische volk. The Gaddafi regime is clearly crumbling. The sooner Gaddafi realizes that he cannot win the battle against his own people, the better, so that the Libyan people can be spared further bloodshed and suffering. Het is beter voor het volk dat hij vertrekt, zegt Rasmussen, de topman van de NAVO en de EU. Ten slotte roept de opstandelingen op om zich verantwoordelijk te gedragen... en om het geweld zoveel mogelijk te beperken bij hun opmars. En verder is de EU al druk bezig met plannen maken voor het tijdperk dat Gaddafi er niet meer is. En dat heeft een woordvoerder gezegd van EU-buitenlandcoördinator Ashton... Kortom Sven, we blijven het volgen allemaal. Later op Radio 1. Jan van der Putten, ik dank je wel. Het is bijna tien voor half elf, dames en heren. We gaan naar het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Brown sugar! Als je de geboortedatum van Napoleon Bonaparte combineert met de verjaardag van Femke Halsema... en je de som van die twee getallen deelt door het aantal keren... dat Andries Knevel per televisieavond verwijst naar de Almachtige, dan heb je mijn vaste telefoonnummer. En inderdaad, het is geen makkelijk nummer om zonder Edelsbruggetje te onthouden. In het plaatsje Houten zit een opleidingsinstituut met een telefoonnummer... waarvan ik vermoedde dat het qua opeenvolging van cijfers sterk op het mijne leek. Ondertussen weet ik beter, want het lijkt er niet op. Al tien jaar lang word ik een keer of vier per dag gebeld... door iemand die vraagt naar meneer De Bruin... of, als ze zijn naam even niet weten, naar degene die ze vertellen kan... of ze voor een examen horecavaardigheid een voldoende gehaald hebben. U zoekt meneer De Bruin, informeer ik de bellers altijd... als ze de naam van hun examinator niet direct paraat hebben... om ze daarna pas te vertellen dat ze mij... en dus niet het exameninstituut aan de lijn hebben. Meestal hangt de beller dan met een vriendelijke verontschuldiging op... maar een enkeling vraagt me wantrouwend hoe ik weet... dat hij op zoek is naar meneer De Bruin... terwijl ik tegelijkertijd beweer op geen enkele manier... ook maar iets met het Houtense exameninstituut van doen te hebben. Als ik uitleg dat ik dagelijks mensen bel die zoekende zijn... naar meneer De Bruin, trekt de beller altijd de conclusie... dat mijn nummer blijkbaar lijkt op dat wat hij intoetste wat ik gemakshalve maar leugenachtig beaam. Tussen de duizenden onbekende mensen die me tot nu toe belden... zaten nog geen tien botte eikels. Mensen die schuimbekkend boos worden omdat ik helaas meneer De Bruin niet ben. Altijd als ik zo'n scheldende mafkees te woord heb gestaan... bel ik de KPN om het verbindingsprobleem te stroomlijnen. Het is de technische dienst van de KPN nooit gelukt om het haperende zekeringetje ergens in een telefooncentrale te traceren en te vervangen. Per volgende week doe ik mijn vaste telefoonnummer definitief de deur uit. En mocht u dan mijn nummer van de KPN krijgen, de bellers zoeken u niet, maar meneer De Bruin. Zijn Henk Westbroek morgen de het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Als het weer het toelaat, dames en heren, vertrekken vandaag vier Engelsen en twee Nederlanders per Kano naar Engeland. De overtocht is ter nagedachtenis aan de Engelandvaarders. De route is dezelfde als de Rotterdamse broers Henry en Willem Petri in de Tweede Wereldoorlog hebben afgelegd. En Niels Petri is de zoon van Henry Petri. Goedemorgen. Goedemorgen. Uw vader heeft in 1941 die tocht gemaakt. Ja, dat klopt. Zeg. Per Kano. Per cano, en dan moet je denken aan een vouwcano, dus dat een, een vouwcano. Wat is dat? Dat is een soort constructie van allemaal houtjes die je op kan vouwen en in een zak kan stoppen. Klinkt als een hoedje van papier. Ja, als je het ziet, dan, dan zou je wel zoiets zeggen. Het zijn, het, wat hij meenam, samen met zijn broer, in de, in de trein toen nog van Rotterdam naar Katwijk, waren twee zakken. En in de ene zak zat een, dus een houten een skelet wat uitgevouwen kon worden. En in de andere zak zat dan de huid die daaromheen gespannen moest worden. En hoe, hoeveel tijd duurde dat voordat je die kano dan vaak klaar hebt? Nou, ik denk een uur of twee... En, uh, en kon je dat zomaar ongestoord, ongestoord doen tijdens de bezetting? Nee, nee, mijn vader die had uh, lang gewacht op mooie weersomstandigheden. En, en toen dat zich aandiende heeft hij, uh, mijn broer meteen, uh, is hij meteen naar mijn broer, of zijn broer gegaan, oom Wim. En um, zei van uh, het is een beetje nu of nooit. En is toen vervolgens naar Katwijk gegaan en heeft daar een kamer gehuurd... Uh, het eerste huis waar hij aanbelde aan de boulevard... daar kwam een Duitse soldaat naar buiten. Dus toen dacht hij van nou, hier maar niet. Dus... <laughs> en bij de één de, de, deur verder... daar was een vriendelijke mevrouw... die nog een kamer aan het strand had. Aan de, aan de strandzijde van de boulevard. Ja. En terwijl mijn vader uh, praatte over die kamer... Hoe, of hij wel een mooi, een mooi uitzicht had en dergelijke... nam hij vijf flinke passen... om te kijken of de vijf meter van de kano... daarin zou passen om, uh, om opgezet te kunnen worden. Ja. Nou, ze hebben ze, het plan was om om twaalf uur s'nachts te vertrekken. En ze hebben die kanen opgezet. Maar toen het nu uur of twaalf was en ze klaar waren... toen hielden ze één onderdeeltje over. En, en toen dachten ze, nou, moeten toch opnieuw beginnen. Want, want zo'n constructie moet wel gespannen zijn. En, uh, met als gevolg dat ze twee uur later uh, uh, klaar waren opnieuw. En dus toen om twee uur eigenlijk het strand op zijn gegaan... Ja en door een, een, een stuk ontbrekend prikkeldraad de branding ingegaan zijn. Ja, er waren meer Engelandvaders natuurlijk die uh, over wilden steken, wilden steken... om te vechten tegen de Duitsers, bij het Britse leger te gaan... of uh, op een andere manier het land te dienen. Ik neem aan dat dat bij uw vader ook zo was. Ja. Uh, niet iedereen ging per kano. Ik geloof dat 32 mensen het per kano hebben geprobeerd... maar dat was meestal onfortuinlijk. Ja, dat klopt. Uh, eigenlijk was de, de kano... Was was toch wel de meest hachelijke manier om dat te proberen. Ja. Um, van die 32 mensen die dat geprobeerd hebben... zijn er acht in Engeland aangekomen. Ja. En daarvan zijn er drie hebben de oorlog overleefd. Van wie uw vader en zijn broer er dus twee waren. Ja. Dus het is een hele unieke prestatie geweest. Ja. En dan, moet, dan vind ik belangrijk om nog even te noemen... dat die overige vijf dat die zich enorm hebben ingespannen... voor de bevrijding van, uh, van Europa. Er zijn drie daarvan als RAF gesneuveld En twee hebben zich met spionage en steun van het verzet bezig gehouden. Dus Wat heeft uw vader gedaan? Mijn vader heeft de hele oorlog eh, op de Jacob van Heemskerk gevaren van de Koninklijke Marine. Wat misschien niet iedereen weet is dat er eh, doordat de strijd met de Duitsers in mei 1940 toch nog een tijdje geduurd heeft... is de Nederlandse, vlucht, eh, de Nederlandse vloot is grotendeels ontkomen naar Engeland... Uh, en vandaar dat er dus een hoop uh, Nederlandse uh, marineschepen... nog een bijdrage hebben kunnen leveren in de Tweede Wereldoorlog. Juist, dus hij heeft aan de kant van de uh, geallieerden gevochten tegen de Duitsers... maar op zee op uh, Nederlandse oorlogsbodem, om het zo ja, te zeggen. Ja, dat klopt. Ja, goed, en dan gaan er dus nieuwe uh, mensen vandaag, u zelf niet, hè, um, richting uh, Engeland... weer in een kanaal. Is dat weer zo'n uh, opvouwbaar uh, bouwsel? Nou, gaan, het initiatief is genomen door vier Engelsen... die, die uit, uit de buurt van het, uh, het strandje waar mijn vader en mijn oom zijn aangekomen. Ja. Um, en die hebben toen uh, uh, aansluiting gezocht... of daar hebben, die hebben gezocht naar Nederlanders die dat ook wilden doen. En daar hebben zich twee Nederlandse mariniers bij aangesloten. En die laatste twee, die zullen het ook echt in, in zo'n vouwkano gaan doen... die dus heel erg lijkt op wat mijn vader gebruikt heeft. Dat lijkt mij levensgevaarlijk. Nou, het, is, het verschil is natuurlijk dat er nu gewacht wordt op mooi weer. En ja. dat er uh, allerlei communicatiemiddelen en een volgboot uh, aanwezig zijn. Juist, dus dat is een stukje prettiger en comfortabeler dan destijds. Die boot die is er nog, hè? Die kano van destijds. Ja, die kano die is er. Ik, sterker nog, ik heb hem gisteravond nog op, op de auto gebonden. En uh, die zal uh, vanmiddag bij de afvaart, uh, of uh, bij het persmoment vanmiddag, aanwezig zijn. Waar is dat? In Katwijk. In Katwijk. Hoe laat? Om, uh, om vijf uur is dat. Goed. Uh, u bent nog bekend van iets heel anders. Uh, namelijk, dat is de cooker. Dat klopt. Dat apparaat waardoor je kokend water uit de kraan kan krijgen. Dat klopt. Dat hebt u samen met uw vader ontwikkeld. Na ja. de oorlog dus. Ja, na de oorlog. Alhoewel het bijna na de oorlog uitgevonden is door mijn vader. Oh ja? Ja, nou, het is, de uitvinding van de cooker door mijn vader is al in 1970 gebeurd. Ja. Uh, hij, is, uh, hij was eigenlijk uh, toch een don quichotte. Net zoals dat, dat kano-verhaal was ook het koeker-verhaal uh, in, die, in die trant. Uh, hij, he, hij zat bij Unilever en daar kwamen ze met een nieuw productidee, ja. instant soep. Ja. En toen hij daarvan hoorde, toen dacht hij van ja, dan hebben we soep in vijf seconden klaar, maar je ja. bent vijf minuten bezig om een keteltje water te koken. Ja. En hij zei dat hij helemaal warm van binnen werd en dacht van nou, daar ga ik wat aan doen. Ja. En uh, toen heeft hij op zijn 52e ontslag genomen bij Unilever met zes kinderen en is in zijn kelder uh, gestart om de koeker te ontwikkelen. Ja had uh, uiteindelijk zeven hypotheken op zijn woonhuis. Wat een Nederlands record is, volgens mij. Ja, wat ook tegenwoordig niet meer kan, Nee, mij. dat kan ook niet meer. Nee. Nee. <laughs> nee, maar, dat toen maar uiteindelijk maar slaagde wel. Nou, uiteindelijk is het in het slop geraakt. En toen ik afgestudeerd was, hebben we samen een nieuwe start gemaakt. En uh, ik heb ook nog vijf jaar in die, in die kelder zitten knutselen. En toen, daarna, heeft uh, mijn broer zich ook bij ons aangesloten... die de commerciële kant doet. En inmiddels is het uh, een booming business, mag ik wel zeggen. Juist, door 25 jaar in de kelder te sleutelen aan die... Ja. Goed, vandaag dus. Hoeveel mensen gaan er naar Engeland? Ter nagedachten is van mensen als u. Uw vader is vier jaar geleden overleden. Ja, klopt. Dus ter nagedachten is van de helden van toen? Er gaan dus zes, vier Engelsen en twee Nederlanders gaan dat doen. Juist. Om vijf uur is dat moment in Katwijk. Dat klopt. Daar bent u bij? Ik ben daarbij en mijn hele familie. En, en... iedereen kan komen? Het is een persmoment, maar ik denk dat men wel geïnteresseerden zeker kunnen komen kijken. Goed. Vanmiddag dus om vijf uur. Ik dank u zeer voor uw komst. En uh, een mooi moment ten aangedachtenis van de helden van toen de Engelandvaarders. Per cano dus naar Groot-Brittannië varen over de Noordzee. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Het is bijna half elf, dames en heren, tijd voor ons om af te ronden... en te schakelen met de bus van Primetime. Ebro Umar, waar hang je uit? Sven, ik sta in Tilburg bij een geweldig kantoor van verzekeraar Interpolis. Het is hier heel kleurrijk daarbinnen. Dat verwacht je niet bij zo'n saaie beroepsgroep als verzekeraars. Um, we gaan het zo meteen hebben over verzekeren. En ik ga jullie allemaal vertellen hoe je moet claimen op je reisverzekering... om het wel uit te betalen te krijgen. En ik ga je ook vertellen hoe je kunt claimen zonder dat je beroofd bent. Zeg maar als genoegdoening voor al die keren dat je genaaid bent. Maar nu eerst het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. NOS-journaal. Westerse leiders roepen de Libische leider Gaddafi op zich over te geven. En de Britse regering dringt er bij de opstandelingen op aan... ordelijk op te treden en geen wraak te nemen op hun tegenstanders. Want Londen hoopt dat de chaos die in Irak ontstond... na de val van Saddam Hussein zich niet herhaalt in Libië. De NAVO zegt dat het duidelijk is dat het afgelopen is met het regime in Tripoli. Dat is beter voor het volk, zei NAVO-topman Rasmussen.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 De Europese effectenbeurzen zijn, na, euh, zijn de week na de zware koersverliezen van vorige week afwachtend begonnen. In Amsterdam opende de AIX 0,3 lager, maar later stond de AIX weer op een kleine winst. En op de A1 bij Hoeverlaken is een vrachtwagen met kippen gekanteld. Volgens de politie zijn bij het ongeluk zeker tien voertuigen betrokken. Drie mensen raakten bekneld en een kind is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Inderdaad, op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam gebeurde een ernstig ongeluk. Tussen Barneveld en Amersfoort Noord staat nu 6 kilometer file. De verbindingswegen naar Zwolle en Utrecht zijn dicht. En dat blijft nog wel zo tot zeker 1 uur vanmiddag. Verkeer richting Utrecht en Amsterdam kan, om, kan omrijden via Ede, de A30 en de A12. Dan uh, bezoekers die terugkomen van het festival Lowlands... die zorgen op de N306 Harderwijk richting Kampen... voor een file tussen Biddinghuizen en Elburg van 3 kilometer. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Met Ebro Oemar. Goedemorgen luisteraars, mijn naam is Ebro Oemar en we zijn vandaag met de Prembus in Tilburg. We staan hier bij Interpolis, waar ik ooit in de tijd dat ik marketingmanager bij ING-verzekeringen was, regelmatig op bezoek kwam. U gelooft het vast niet, maar verzekeraars en banken komen graag bij elkaar op de koffie en wisselen dan strategieën en ideeën uit. Later ben ik gigantisch genaaid door ING-verzekeringen. Die ene keer dat ik een beroep deed op een verzekering, de reisverzekering, werd de uitkering door hen moverende redenen geweigerd. Maar goed, ik weet dat het mijn buitenlandse achternaam was en de Vogelaar Postcodewijk, ik woon in Bos en Lommer, die hun ertoe deed besluit dat ik een oplichtende buitenlander was en er werd zelfs een claimcontroleur op me gestuurd. Nou goed, dat was natuurlijk wel een foutje, maar daar gaan we het straks ook nog over hebben. In onze uitzending van vandaag gaan we het hebben over de ware aard van verzekeraars. Hun doelstelling is om zoveel mogelijk claims af te wijzen. De stelling van vandaag is verzekeraars zijn dieven. Verzekeren is gelegitimeerde diefstal. De spelregels van onze It's Payback Time uitzending blijven onveranderd. U kunt met ons meepraten en doet u dat ook vooral. Door te bellen met 0800-1121, mailen naar Premtime met of twitteren naar apenstaartje Premtime Radio 1. Welkom bij Premtime. It's Premtime! Ik sta hier buiten in, uh, in Tilburg bij de Prembus. En ik heb hier een aantal mensen uh, bij me. Meneer, goedemorgen. goedemorgen. Uh, vertelt u eens, uh, uh, wat doet u hier op dit vroege tijdstip? Nou, zo vroeg is het niet. <laughs> voor iemand uit Amsterdam wel hoor. <laughs> nee, doe, uh, ze noemen het afficheer dat ik doe, uh, posters hangen voor de gemeente Tilburg. Dus niet commercieel. Ik neem aan dat u een verzekering heeft. Ja, natuurlijk heb ik een verzekering. Wat voor verzekering heeft u allemaal? Nou, allemaal in ieder geval bedrijfsverzekering voor dit. En gewoon natuurlijk thuis, uh, ik heb mijn eigen huis, dus daar allerlei verzekeringen voor. Dus ongevallenverzekering, plus reisverzekeringen als ik op vakantie ga. Wat een hoop, heeft u dat nodig, denkt u? Nou, ik denk dat ik namelijk dus de verzekeringen die ik heb, nodig heb, ja. Waarom denkt u dat? Omdat het dekt waar ik namelijk even, waar ik voor verzekerd wil zijn. En heeft u wel eens geclaimd? Jazeker. En hoe ging dat dan? Nou, wat de, uh, de dingen die ik geclaimd heb, dat klopt. Dat, daar heb ik dus voor betaald gekregen, of is het vervangen? Oké, okay. u heeft goede ervaringen. Daar heb ik een goede ervaring mee, dat klopt. Ik ga even naar uh, degene naast u. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, verzekeringen, hoe, jij bent heel jong, dus uh, ik weet niet of jij ook zoveel verzekeringen hebt als deze meneer hier. Ja, ik ben wel verzekerd, maar voor wat allemaal precies, durf ik niet helemaal te zeggen. Is niet zo heel erg spannend, hè, verzekeringen? Nee. En als je op vakantie gaat, heb je dan een verzekering? Dat is misschien het meest tastbare. Ik uh, ben wel verzekerd. Maar voor wat allemaal diefstal en zo weet ik niet. Maar... maar heb je dan een reisverzekering waarop je verzekerd bent, denk je? Of denk je dat je verzekerd bent? Volgens mij ben ik er wel voor verzekerd. Maar als ik... op vakantie ga ik het wel eerst uitzoeken. Je bent nog niet op vakantie geweest? Ja, met mijn ouders mee. Maar... Oh, dus je ouders zijn verzekerd, denk je dan? Ook. Oeh, dat is een moeilijk onderwerp, verzekering. Maar heb jij een uh, reisverzekering? Uh, ik heb een eenmalige afgesloten toen ik op vakantie ging. Is dat de enige verzekering die je hebt of heb je er nog meer? Uh, ik heb ook nog een inboedelverzekering voor uh, mijn kamertje. Dus uh, dat moet ook gebeuren natuurlijk. En denk je dat die inboedelverzekering volledig dekkend is? Uh, ik heb hem in het laatste geval laten controleren en hij is uh, volledig dekkend. Uh, waarom heb je dat laten controleren? Hoe kwam je daar zo bij? Dat is wel heel erg preventief. Nou ja, vooral uh, voor de vakantie. Ja, je weet natuurlijk nooit of uh, ze het huisje leeg komen halen. Dat zou jammer zijn. Dus uh, daarom hebben we het even opgelost. Hey, en die reisverzekering, hoe kwam je daar zo bij? Uh, nou ja, ik ging dan uh, samen met mijn vriendin uh, op vakantie. En uh, het werd eigenlijk al aangeraden om het voor de zekerheid te doen. ja, je weet nooit wat er gebeurt natuurlijk. En weet je wat je verzekerd had? Uh, ja, ik, had, uh, ik heb uh, ja, naar een verzekeringsbureau gegaan en uh, die hebben het me allemaal uitgelegd. Dus uh, Diefstal, uh, ziektekosten, uh, noem maar op. Was dat zat er allemaal in. En weet je voor wat voor bedrag? Uh, die was uh, 12 euro om te een... sluiten. 12 euro om af te sluiten, oké. Okay. Maar weet je voor wat voor bedrag je verzekerd was? Uh, 1500 euro. In totaal. Totaal. totaal. Hey, en um, hoeveel, hoeveel euro aan waarde aan spullen had je bij je, denk je? Uh, ook zoiets ongeveer. Ik had niet heel veel uh, waarde bij. Echte waardevolle spullen leid thuis. Heel goed, ik dank jullie wel voor jullie tijd. Fijn dat jullie hier even wilden zijn. Ik ga zo meteen terug naar de bus. En we gaan eerst even luisteren naar de opwekkende woorden van een ander. Elvis Presley heeft er ook wat over te zeggen. pain. Can't you see what you're doing to me when you don't be Onze stelling van vandaag is verzekeraars zijn dieven. Verzekeren is gelegitimeerde diefstal. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie ervaringen met verzekeringen. Wat hebben jullie gekreemd? Wat is er uitbetaald? En hoe zit het nou met die reisverzekering? Hebben we dat nodig? Jullie kunnen bellen met 0800 1121. Jullie kunnen mailen naar Premtime met of twitteren naar apenstaatje Premtime Radio 1. Ik heb bij mij in de bus Rob Code, directeur van Interpolus. Welkom. Goedemorgen. Ach, goedemorgen. Ik vind het heel dapper dat je hier in de bus durft te zitten als verzekeraar. Ja, Oké. Okay. Hoe komt dat? Nou ja, volgens mij is weinig moed nodig gewoon om ons verhaal te vertellen. Mooi. En ik heb Rogier de Haan, jurist van de Stichting De Ombudsman. Welkom. Ja, goedemorgen. Ik ben heel benieuwd wat voor uh, verhalen we zo meteen van jou te horen gaan krijgen. Maar ik wil even beginnen met uh, Rob Kolen. Ik uh, heb vroeger bij ik ben mijn carrière begonnen bij de verzekeraar, bij de bank. Bij de, nee, verzekeraar. ING, ja. dat heette toen nog geen ING-verzekeringen, maar is allemaal onderdeel van de ING-groep. En als voormalig verzekeringsmedewerker zeg ik verzeker is gelegitimeerde diefstal. Nou ja, daar herken ik me helemaal niet in. Hoe dus ik... komt dat zo? Ik kreeg echt opdracht om producten te verzinnen die vooral niet zouden uitkeren. Nou ja, dan heb je bij een andere verzekeraar gewerkt dan waar ik nu werk. Ja. Uh, want wij trachten er alles aan te doen om juist die producten, maar ook die diensten te ontwikkelen die in het belang zijn van onze klanten. Maar is het helemaal niet de missie om niet uit te keren? Want als jullie alles maar uitkeren, dan kunnen jullie ook niet zo'n pand hebben hier natuurlijk. Wij claimen alles uit waar iedere klant recht op heeft. En daar ja. zoeken we vaak de grenzen op in het belang ook van de klant. En dat, dat, dat kan ik ook hard maken ook. En hoe controleer je dat zo'n claim terecht is? Nou, uh, we gaan uit van vertrouwen. Eh, daar begint het gewoon bij ons mee. Dus op het moment dat iemand hier een schade meldt... dan, uh, dan horen we het verhaal van de klant aan. En als dat uh, uh, uh, passend is... Dan, en dat doen we in het merendeel van de gevallen... dan keren we uit. En om jou een idee te geven... in zeven van de tien keren claimen wij na dat eerste telefoontje binnen drie dagen uit. Um, is doet aan verzekeren, maar er zijn heel veel verzekeringsproducten. Wat verzekeren jullie? Alles. Alles, noem eens wat. Nou, schadeproducten, dus dan denk je aan je huis, je inboedel, je opstal, maar ook reisverzekering, je auto, levenproducten, overlijdensrisicoverzekering. Uh, dus heel breed, pensioenen. R ja. uh, van leven tot schade? Ja. En uh, waar pak je de meeste winst op? <laughs> dat is een inkoppertje natuurlijk, ik weet, maar de luisteraars willen het ook nou, horen. Er zijn jaren uh, dat het heel winstgevend is. En er zijn ook jaren dat we te maken hebben met grote stormen en grote schades. En dan is het een stuk minder winstgevend. En er zijn ook jaren geweest waarbij we verlies hebben geleden. Ik heb uh, hier een uh, mail van uh, een uh, meneer of mevrouw Elvers. Een reactie op de ING. Uh, er staat een column van de ING, van mijn hand over de ING, op de Premtime site... En de reactie is, dan vinden ze het raar dat er steeds meer mensen woede aanval en toon spreiden. Is volgens mij ook niet verzekerd. Schade toegebracht door derden is 100% verzekerd. Minste persoonlijke de schade heeft toegebracht als hij, zij dit in staat van woede heeft doen ontstaan. Kijk. Um, verzekeren is wel een heel heikel punt. Ja. Mensen worden er heel emotioneel bij. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Nou, die emotie, dat is het allerbelangrijkste uh, waar we rekening mee houden. En dat, dan bedoel ik de emotie mee als er ingebroken is in je huis, uh, uh, als er brand is geweest, maar ook uh, op reis als er iets gebeurt. Dan krijgen mijn collega's vaak uh, klanten aan de lijn die zeer emotioneel zijn. Dat vinden we het allerbelangrijkste om daar rekening mee te houden en voor te zorgen dat mensen zo snel mogelijk en goed geholpen worden. En bellen mensen als ze nog op reis zijn of als ze terug zijn? Uh, nou, Wanneer wordt er geclaimd? Wat uh, is het vaak is het na de reis. Maar wij hopen, en bij deze ook een oproep. om op het moment dat er iets op vakantie gebeurt. zo snel mogelijk ons te bellen. Dan kunnen we helpen. Dan zit je wel in de stress. Want uh, hoe, waar bestaat jullie hulp uit dan? Als ik uh, in Griekenland ben en jullie zitten hier. Uh, nou, we hebben een fantastisch netwerk. Hè, dus ook in Griekenland, uh, als dat nodig is. kunnen we ervoor zorgen dat mensen geholpen worden. He, dan heb ik het niet over dat de zonnebril weg is. He, dan lijkt me op dat moment dat de emotie ook wat minder is. Maar zeker als er sprake is van letsel. He, dus uh, dan zorgen wij ervoor dat mensen zo snel mogelijk geholpen worden. Ik heb hier een reactie van Dick. Voor de meeste dingen hoef je je niet te verzekeren. Je hebt een eigen keuze om je voor van alles te verzekeren. Je wordt nergens toe gedwongen. Mensen moeten eens leren om eigen keuzes te maken. Ze laten zich maar met alles meeslepen. Dit is denk ik een soort van reactie op. We zijn voor zoveel dingen verzekerd. Zwaar oververzekerd. Een heleboel verzekeringen zijn dubbel. Ik ben met de strekking van Dik wel eens. Dus wat je ziet in Nederland is het een van de meest, niet meer, we staan niet meer op nummer 1 heb ik begrepen. Maar wel een van, de meest, een van de landen waar mensen de meeste verzekeringen hebben afgesloten. En we moeten ons, en daar hebben verzekeraars ook een belangrijke verantwoordelijkheid in, ons steeds meer afvragen of het niet wat minder kan. En op andere manieren je ook risico's kunt beperken. En dan denk ik met name ook aan preventie. En die kleine lettertjes, hè, die, die schieten mensen ook heel erg in het verkeerde keel gehad. Want hier heb ik een, een tweet van Arthur Fromans. Mm -hmm. Bij verzekering van een GSM wordt naar diefstal alleen uitgekeerd bij bedreiging of geweld. Ja, dat... Uh... Dat is toch flauw, diefstal is toch diefstal? Diefstal is diefstal, meent. Ja. En uitkering met die kleine lettertjes, bedreiging of verklaad. Nou ja, weet je, ik ben ervan overtuigd dat de meeste verzekeraars... en dus ook wij nog wel regelmatig claims afwijzen die, waar klanten het niet begrijpen. Nou, wij, wij gebruiken hier zelf het woord glashelder bij alles wat we doen. Ja. Dus ook daar hebben we nog wel wat stappen in te maken. Maar toch, ik kan je laten zien, het merendeel van de schades hier worden naar tevredenheid afgewikkeld. Ik heb hier ook in de bus Roger De Haan, jurist bij de stichting De Ombudsman... Dat oververzekeringsverhaal, u zat heel erg te knikken Want het is allemaal niet zo nodig. Nee, klopt. Uh, Ikzelf heb bijvoorbeeld ook geen, uh, geen reisverzekering. nog uh, niet? Ja, nou ja, ik ben uh, met mijn gezin met de auto weggereden deze zomer. En uh, ja, een pech pechonderwegverzekering uh, hebben we. Um, en uh, de ziektekostenverzekering neem je verplicht mee over de grens. En uh, dat is voor ons eigenlijk wel voldoende. Het ergste zou zijn als men, uh, mijn camera gestolen zou worden... Maar dat is vooral erg omdat ik dan de foto's kwijt ben. En daar kan de verzekeraar weer niks aan doen. Um, je hoeft je zeker niet tegen alles te verzekeren. Ik vind eigenlijk een goede vuistregel. Als je de schade zelf kan, kan opvangen... Ja, dan moet je er niet tegen verzekeren. Uh, daarom vind ik dat bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsverzekering... dat iedere, iedere Nederlander die zou moeten hebben. Als je letsel bij iemand anders veroorzaakt... Ja, dat kan je zelf nooit vergoeden. Mm -hmm. uh, maar uh, bijvoorbeeld een ongevallenverzekering... Ja, dat is ook niet nodig... Ongevallen keren ook helemaal niet uit. Nou, het, uh, daar staat dan een, een hoog bedrag op het, uh, ja. op het polisblad. Mits, mits, mits, al die ja, kleine lettertjes. Uh, mits je na twee jaar nog, uh, eh, nog iets hebt en dan krijg je een klein percentage daarvan uh, als je, als je letsel niet zo groot is. Dus het is uh, mensen, ja, en vaak is het al gedekt in andere verzekeringen. Ik, ik, ja, ja. Ja, en ik heb wel het idee dat um, uh, veel Nederlanders ja, zich eigenlijk een, een verzekering tegen alles wensen. Uh, maar daardoor niet echt meer opletten wat er dan echt in die polisvoorwaarden staat. Ja. Uh, verzekeraars u... die willen ook winst maken, dus die verzekeren niet alles. Wanneer komen mensen bij u uit? Uh, ja, wanneer ze echt uh, ruzie krijgen met hun verzekeraar. En um, ja... De, de, Vaak is dat ook, uh, ook terecht dat ze daar dan een klacht over hebben. Uh, omdat ze ja, in alle redelijkheid dachten te hebben gehandeld, bijvoorbeeld op reis. Uh, en hun camera is gestolen. Maar dan blijkt dat de verzekeraar achteraf toch moeilijk doet. Ja, om, bijvoorbeeld omdat sommigen die stellen dan als eis dat je je kostbereden in een kluis opbergt. Hè, en dat ja, het, het, de, die voorwaarden. Die, uh, ja, die houden soms geen rekening of onvoldoende rekening met de praktijk van, uh, ja, van alle dag, waartegen je juist wil verzekeren. Ik heb een beller aan de lijn, meneer Nelissen. Goedemorgen, zegt u het maar. Ja, goedemorgen. Ik was reageren op de verzekeringen. Ja. En dat ging over een schadepotje wat ik gehad heb van 500 euro. Oh, dat is helemaal niks. Dat heb ik ergens tegenaan gestooten. Ja. En toen, uh, en ik was al meer dan 15 jaar schadevrij. En dat was een schade van 500 euro. En toen ging mijn no claim van 75 naar 68 en nog iets terug. En toen uh, bleek dat ik na drie jaar ja. die schade zelf betaald had. Dus ze, verkeren, ze keren geen geld uit of ze vergoeden niks. Ja. Nee, ze schieten voor. Ze schieten voor. Ze Dank u gewoon voor. En bent u en nog na verzekerd? twee of drie... Bent u nog verzekerd of heeft u gezegd van ik ben klaar met jullie? Uh, nou, uh, dat kan ik vanwege mijn leeftijd niet meer. <laughs> ik ben 76 en ja. niemand wil, wil je nog hebben. Dank u wel voor uw reactie. Ik kan niet naar een andere verzekering. Dank u wel Want voor uw reactie. Ik neem mij niet aan ja. vanwege mijn leeftijd. Dank u als je dus een bepaalde leeftijd hebt, word je niet meer aangenomen op kolen? Uh, nee, dat is niet het geval. Uh, waar, waar die meneer het over heeft, is waarschijnlijk een autoverzekering. En uh, het zou uh, wel heel erg nalatend zijn als, als hij er niet op gewezen is... Uh, dat inderdaad in dit geval hij veel beter die schade voor zijn eigen rekening had kunnen nemen. Zeg, en ik heb nog een interessante casus. Um, ik ben allochtoon. Ik heb een rare achternaam, Ebro Oemer. En ik weet dat de ING... Uh, een afdeling heeft waar alle mensen met een buitenlands achternaam... die een product willen aanschaffen, helemaal gescreend worden. Dus uh, leeftijddiscriminatie en allochtone discriminatie. Well, hoe zitten jullie daarin? Uh, herken ik bij ons absoluut niet. Absoluut niet. Sterker nog, het is mij bevestigd dat ik gecontroleerd ben op mijn claim... omdat ik een buitenlandse achternaam heb en omdat ik in het verkeerde postcodegebied woon. Nou, Dat komt bij Interpolis dus niet voor. Ja, dat zegt u. Ja, nou, dat, daar wil ik mijn lot aan verbinden. Het is ja, toch nou, zo jammer dat de ING niet wil uh, reageren, maar waarom ging je eraan? Ja, dat, uh, dat af laten hangen van de premie uh, op basis van het post... Sorry, ik moet je onderbreken. Ja. We hebben een nieuwslits van Jan van der Put. Ik vrees dat er iets aan de hand is. Een update uh, Ebro over uh, Libië. Ook Italië heeft inmiddels gereageerd op de ontwikkelingen uh, in zijn oud-kolonie. Libië is namelijk ooit van Italië geweest. Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Fratini... houdt Gaddafi verantwoordelijk voor een bloedbad in Tripoli... als hij zich niet overgeeft en als hij zich blijft verzetten. Fratini zegt dat de tijd voor een aftocht van Gaddafi voorbij is... en dat de Libische leider moet worden opgepakt... en worden vervolgd door het internationale strafhof in Den Haag. Dan Zuid-Afrika. De Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Koana Mashabana... die ontkent dat Zuid-Afrika mogelijk een rol zou spelen... bij de aftocht van Gaddafi. I'm quite amazed that there's even an insinuation that we are facilitating exit of anyone. We have a plane in Tunisia to evacuate South Africans. There was absolutely no other aircraft or plans to send any mode of transport to Libya to evacuate anybody else. Minister Masjabana, ze zegt hoogst verbaasd te zijn... dat de internationale media melden dat Zuid-Afrika Gaddafi zou willen ophalen. Er zijn helemaal geen Zuid-Afrikaanse vliegtuigen in Libië. Er is maar eentje in Tunesië. En dat is om Zuid-Afrikanen op te halen die weg willen uit Libië... zo zegt de Zuid-Afrikaanse minister dus van Buitenlandse Zaken. En dan nog een verslaggever van de BBC. Die reed mee in een convoi van rebellen in Tripoli. En dat convoi werd aangevallen. En daar zijn geluidsopnamen van die de BBC uh, heeft gemaakt... Gemaakt. En er is te horen hoe er plotseling wordt geschoten. En uh, er wordt dan go, go, go, uh, wordt daar geroepen. Gaan misschien later nog uh, horen dat verslag van die uh, BBC-reporter uh, daar. En dat was het even voor dit moment, Ebru. Dankjewel. Wij gaan weer verder met de uitzending. Ik heb hier een tweet van Sjoerd. Interpol is echt een verzekeraar die zonder omhaal uitbetaalt. Dat heb ik zelf ondervonden. Ook wel tijd voor een complimentje. En ik heb hier een mail van René Ziek. Inderdaad, verzekering is diefstal. Ik ben jaren verzekerd geweest bij de RVS. Dat is nu onderdeel van ING. En dat zijn de ergste. Hij heeft een voorbeeld van een aanrijding. waarbij de RVS de tegenpartij wel uitbetaalt. maar het resultaat is dat je no claim weg is. Deze meneer René Ziek heeft alles weggetrokken bij de verzekeraar. moet je eerlijk zeggen dat ik dus ook niet meer verzekerd ben. sinds mijn incident met de ING. Ik weiger nog verzekerd te zijn. Hoe gevaarlijk is dat, uh, aan? Nou, dat is uh, zelfs uh, strafbaar als je geen ziektekostenverzekering hebt. Waarom? <laughs> ja, dat is, uh, dat is zo duur wanneer je ziek wordt, uh, geopereerd moet worden. Nou, voor mijn eigen kosten. Uh, en, uh, nou ja, dat is uh, in strijd met de menselijke waardigheid, uh, zal ik maar zeggen. Maar dat, dat is e een echte verplichte ik verzekering. Ik gecontroleerd en, worden op buitenlanderschap, allochtonenschap... En, en postcode vind ik echt pas en de discriminatie je, je, En je autoverzekering, minderwaardig. je autoverzekering is ook verplicht... omdat je daar zoveel schade mee kan aanrichten. Maar daar wordt geselecteerd op postcodegebied waar je woont. Yeah. Uh, kan je een hoge premie betalen. En het klopt wat die beller zei, dat er ook geselecteerd wordt op leeftijd... senioren, meer dan de helft van de verzekeraars uh, of weigert senioren of laat ze een hogere premie betalen... puur en alleen vanwege hun leeftijd. Ja, Daar wil ik wel iets aanvullend op zeggen. Hè. Dus uh, Ik begreep net van jouw casus bij de ING... was dat het gebeurde nadat jij een schade hebt gehad. Nee, nee, nee. nee ja, na. Maar als er een nieuwe klant komt, nou, als nieuwe wordt kla die gecheckt. Als, kijk, waar ik het over heb, is als nieuwe klanten worden... ook bij Interpolis, uh, wordt een risico-inschatting van gemaakt... mede uh, aan de hand van een postcode. En allochtoonschap, de achternaam? Niet, absoluut niet. Die werden handmatig uitgehaald in mijn tijd bij de ING? Ja. Ja, nou, dat gebeurt hier absoluut niet. Ik heb een mail van Ada de Graaf. Inderdaad, het zijn dieven. Als je een doorlopende reisverzekering hebt, wordt er van uitgaan dat je slechts één keer in de elf jaar een schade claimt, werd ons meegedeeld. Nou, Dat is natuurlijk een, een accountantsberekening. Um, heb je meer, dan word je eruit gegooid. Heb je alles in een polis bij interpost, tellen, ze alle claims die je hebt ingediend in de loop der jaren bij elkaar op. Van zowel de reisverzekering, de caravanverzekering, woonverzekering en dergelijke. En dan ben je het duur voor hen. Jullie gooien mensen eruit, begrijp ik, als ze te vaak claimen. Nou, wij gooien niet mensen eruit als ze te vaak claimen. Wij houden wel bij inderdaad hoe vaak mensen claimen. En op een gegeven moment, als wij een heel opvallend patroon zien... zullen we daar wel met de betreffende klant over in gesprek gaan. Wat is er aan de hand? En, en dat kent grenzen natuurlijk. Ik heb aan de telefoon hangen Daphne de Wit van Eurocross Assist. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben benieuwd naar wat verschijnde gevallen jullie meemaken. Nou ja, wij zijn de afgelopen zomer uh, uh, heel veel meldingen binnenkomen van uh, uh, met name ook eenoudergezinnen die in de problemen raken. Uh, het is namelijk is zo erin? dat? Uh, uh, nou, als een vader of moeder iets overkomt, als gevolg van een ongeval of die wordt ziek, dan zie je dat uh, minderjarige kinderen, als, die, als er minderjarige kinderen in het spel zijn, dat die er vaak in één keer alleen voor staan. En dan is het in dat geval natuurlijk zaak. ...dat er zo snel mogelijk uh, een naaste of een familielid uh, wordt uh, overgebracht... Uh, ...om de kinderen bij te staan. Daar had ik nog helemaal niet bij stilgestaan. Komen u dit uh, ook tegen, aan? Dit soort problemen van alleenstaande ouders? Uh, dit zijn gelukkig hele hoge uitzonderingen, uh, nou, kan ik zijn wel Er zijn natuurlijk wel steeds meer eenoudergezinnen. Ja, nee, dat klopt. Uh, maar dit, dit lijkt me eerlijk gezegd dan ook uh, wel een kwestie voor uh, de ambassade in dat land. Maar ja, dit, dit zijn zulke erge gevallen als een verzekeraar daarin kan helpen, is dat natuurlijk hartstikke mooi. Nou, ik kan, ik kan me de casus wel voorstellen. Wat ik weet is dat het hier ook nog wel eens voorgekomen is... dat bij één oudergezinnen... Uh, het kind verzekerd is op de polis van bijvoorbeeld de vrouw... en met de man op vakantie gaat. En, en als, dan ben je als kind niet meer verzekerd? Ik ja, ben je natuurlijk wel verzekerd, maar dan is er wel wat extra romslomp. Nou, de enkele keer dat ik weet dat het hier is voorgekomen, hebben wij dat opgelost. Maar dat betekent vooral wat extra uh, uh, activiteiten tussen die verzekeraars... die moeten plaatsvinden, maar, maar daar mag die klant nooit uh, veel last van hebben natuurlijk. Uh, Daphne de Wit, daar mag de klant geen last van hebben. Ik snap het ook niet zo goed, want die ouders die dan met hun kinderen op vakantie gaan... waarom denken die daar niet bij na? Nou, ik denk dat qua uh, nou, verzekering, als mensen geen verzekering hebben afgesloten... dan kan het zijn dat uh, ja, men dat vergeten is of uh, naar de romslompen van een scheiding... Uh, waarbij het uh, voorheen altijd goed geregeld was, dat het daarna bijvoorbeeld wordt vergeten... om een goede reisverzekering af te sluiten. Het kan ook zijn dat mensen het misschien vanuit kostenoverwegingen doen... al is een reisverzekering helemaal niet zo duur. En ik zou het ook zeker afraden om niet te doen. Omdat als er een probleem ontstaat in het buitenland voorziet een reisverzekering a in de hulp van een alarmcentrale en b ook om de kosten te vergoeden om iemand bijvoorbeeld over te brengen om meteen de kinderen bij te staan. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor de vader of moeder die op dat moment uh, al in een uh, moeilijke positie zit. Maar het laatste waar we natuurlijk nog mee te maken willen hebben is dat je eigenlijk niet weet hoe het met de kinderen vergaat. En dat is een hele vervelende situatie. Dank u wel. Ik heb een beller. Elisabeth, Goedemorgen. Hallo. Hallo, wat is je ervaring die je met ons wilt delen? Nou, ik heb uh, uh, behoorlijk dure fotoapparatuur. En um, nou, ja. daar heb ik een goede tas omheen gekocht. Ja, ook duur natuurlijk. Zit ook duur, er zit echt, echt voor een paar duizend euro uh, spul in. Ben je hobbyfotograaf of professioneel? Nou, ik, ik freelance een beetje. En, uh, ja, heel veel. Ja, hobby. Ja. Ja. Ja. Het klinkt al zakelijk hoor, maar ga door. Nou goed. <laughs> uh, mijn tas bleef uh, tussen de liftdeuren zitten. En uh, ging kapot, het hengsel uh, of dat, dat scheurde af en ik dacht, nou dat, dat claim ik, hè. Daar, daar heb ik recht op, nieuwe tas is ja. verzekerd. Uh. Nee, ik me dus wel, wel, wat kost de... nou een tas? Wat zeg je? Wat kost nou een tas? Dat lijkt me wel dat die verzekerd is, hè? Ah, een tas is 150 euro, dus het dus, ja. is enorm, maar goed. Uh, die moeten ze gewoon uitkeren, geen gezeik. Precies, ja. Nou, dat werd dus niet gedaan, want alleen de apparatuur bleek verzekerd. Dus daar zei ik. Nou, dat is ook mooi. Uh, als, als ik geen tas had gehad, dan was de schade gewoon echt vele malen groter geweest. En bij wie was je verzekerd? Uh, Nationale Nederlander. Onderdeel van de ING. Yes. Um, ja. En toen? Heb je niks gekregen? Oh ja. Wat zeg je? Dan heb je niks gekregen. Ik heb niks gekregen, nee. Ik uh, ga gelegitimeerde diefstal. Uh... Nou, ik hoor net van mijn ING-woordvoerder, die heel boos op mij is, dat ik ze niet laat uitpraten. Ik heb ze gevraagd of ze willen reageren in de uitzending. Willen ze niet? Ze zeggen van uh, nee. dat je in beroep moet gaan als je claim wordt afgewezen. Okay. Want weet je, 150 euro is zoveel geld. Daar moet je ja. zeker nog zes uur aan besteden <laughs> om in beroep te gaan. Dus ja, doe dat vooral en doe ze de groeten van dan. me. Ja, dank je. Die kleine lettertjes Rogier de haan. De tas is niet verzekerd ja. en de apparatuur wel. Wat doen we dan? Ja, ik vind dat uh, verzekeraars... Uh, meneer Kolen zei al, uh, basis is vertrouwen. Dat geldt twee kanten op. Um, dit is zo'n onredelijke uitkomst. Ik vind dat verzekeraars in zijn algemeenheid... hun klanten meer ruimte moeten geven... om naar een redelijke oplossing toe te werken. En ik weet dat een, uh, een noordelijke poot van, uh, van Achmea... Uh, dat op dit moment ook doet. Die laat in, uh, in afgewezen claims... Uh, laat ze mensen meepraten over of die al dan niet toch toegewezen moet worden. De redelijkheid moet veel meer ruimte krijgen. En is er verjaring van een claim? Ja, ja je moet je claim tijdig melden. Uh, ja, en in beroep gaan. Als je dat niet doet, ja, dan loopt het risico dat het sowieso afgewezen wordt. Maar alleen, dat is ook goed voor de mensen om te weten, alleen als de verzekeraar daardoor in zijn belangen is geschaad. Uh, als de in zijn maar de verzekeraar is altijd in zijn belang geschaad, want hij moet uitkeren. Ja, ja, nee, als en de missie is om niet uit te keren. Melding, alleen als door de late melding de verzekeraar in zijn belang is geschraven... dan kan hij zeggen van ja, te laat gemeld, hij moet afwijzen. Als, als het in feite niks uitmaakt voor het beoordelen van de claim... dan moet hij gewoon in behandeling worden genomen. En in beroep gaan, is daar een verjaringstermijn voor? Ja, dat uh, moet je ook uh, tijdig doen. Uh, de verzekeraar hoort dat ook aan te kondigen uh, in zijn brief. En je kan uiteindelijk... Uh, Eerst naar de directie van de verzekeraar en ten slotte nog naar het Kifit. Kan ik psychische schade claimen bij de ING? <laughs> in jouw geval zou ik dat zeker doen. <laughs> Shit, hé. Uh, reisverzekeringen. Uh, Interpols, zijn de grootste op reisverzekeringsgebied, heb ik begrepen. Ja, in ieder geval één van de grootste zit in de top drie. We hebben zo'n 700.000 uh, doorlopende reisverzekeringen op dit moment. En uh, weet u hoeveel een standaard reisverzekering dekt? Uh, ja, tot 2500 euro. En hoeveel aan waarde heeft u op dit moment op u? Ik heb meer, maar ik heb dan ook een aanvullende verzekering... voor die kostbereden die daarboven gaan. Ja. Oké. Okay. Ik uh, durf te stellen... ik heb nu voor 4.500 euro aan spullen bij me. Dat klinkt heel veel, maar u zult niet kan, iedereen kan hierbij bewijzen dat ik niet behangen ben met goud of diamanten. Die zit er zo aan. En die verzekering vergoedt maar, eh, maar 2.500 euro. Ja, op de, de reisverzekering. Zou, op de reisverzekering. Ik zou zeggen mensen, lees op de Premsite uh, de column na. En daarin staat precies hoe je moet claimen. En wat wel en niet gedekt is. Ik wil jullie bedanken. Uh, mijn gesprekspartners hier in de bus. Rogier de Haan en Rob Kolen. En we gaan zo meteen naar de gids met Deborah Blekkenhorst.